11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Mannen wagen zich steeds vaker in de keuken. Maar zet dat wel zoden aan de dijk. Dat in de gids.wem. Na het nn Journaal met Dorot Meegens. Kamerlid Louis Bontes is uit de PVV-fractie gezet. Volgens PVV-leider Wilders is er sprake van een vertrouwensbreuk. De fractie heeft unaniem gezegd. als jij en ongeveer alle kranten. radio en televisie. ons verrotte vis uitmaakt. Um, en dat niet in de fractievergadering uh, brengt... Uh, dan hebben we geen vertrouwen in je. We hebben geen behoefte uh, aan ruzie in de pers. We hebben behoefte aan eenheid. De fractie moet eenheid hebben. En door dat niet te doen, um, ja, heeft hij het vertrouwen geschonden... en uh, maakt hij geen deel meer uit van de PVV-fractie. Bontes haalde vorige week uit naar PVV-leider Wilders. Volgens hem ligt de macht te veel bij Wilders. Durven zijn collega's niet te zeggen wat ze vinden... en is er te weinig openheid. Het onvrede over de gang van zaken... stapte hij vorige week op uit het PVV-fractiebestuur... Deed vanmorgen nog een oproep aan de fractie om te mogen blijven. Maar dat was dus te vergeefs. Tegen verslaggever Wilco Boom zei Bontes het besluit van de PVV-fractie zeer spijtig te vinden. Ik blijf deel uitmaken van de Tweede Kamer. Dus de, dus de PVV-fractie is nu een zetel kwijt? Ja, met die verstanden dat ik mee zal stemmen met de PVV-fractie. Ik zal hun debatten die ze aanvragen steunen. En ik zal de debatten ook voortzetten in de lijn van de PVV. De valse bommelding van gisteren bij de universiteit in Antwerpen komt van radicale moslims. Dat melden verschillende Belgische media op grond van bronnen bij justitie. Bij de universiteit kwam gisteren een mail binnen waarin stond dat er een bom zou afgaan omdat niet duidelijk was waar de bom lag, werden alle gebouwen ontruimd. In totaal werden zo'n 18.000 studenten en personeelsleden naar huis gestuurd. De melding bleek uiteindelijk vals. De extremisten zouden een soort offensief zijn begonnen tegen de stad Antwerpen. Dat zou te maken hebben met de opstelling van burgemeester De Wever... en de terrorismecel van de Antwerpse politie. Die pakken Syrië-strijders en leden van de organisatie Sharia for Belgium hard aan. Minister Schippers wil laten onderzoeken of de regels rond euthanasie moeten worden opgerekt. Een voorstel van de VVD-fractie om daarvoor een commissie van een wijze in te stellen noemt ze verstandig. Schippers reageerde in het Radio 1-journaal op de kwestie Tuitjehoorn... waar een huisarts een terminale kankerpatiënt een dodelijke dosis morfine toediende. De huisarts pleegde zelfmoord nadat de inspectie hem had geschorst. Schippers vindt dat de regels nog goed werken... maar gezien de onrust in de maatschappij is ze bereid ernaar te laten kijken. Ik zie ook de samenleving. Ik, het zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk uh, recht. Dus als je zegt, nou laten we eens een commissie kijken... wat is er nu allemaal vastgelegd... en wat zou de samenleving verder uh, willen... dan nou, lijkt mij dat een heel verstandig uh, stap om te zetten. Het weer vandaag zonnige periode, maar in de kustprovincies meer bewolking. En daar vallen vanochtend wat buien, later op de dag ook in het binnenland wat buien. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog vandaag. Het wordt ongeveer 13 graden. Dennis mooi. waar staat het vast? Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Want bij Muid is de brug even open geweest. Twee kilometer file nu. En op de ringweg van Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad... staat voor de nog twee kilometer. En de brug is ook even open geweest bij Gorkum op de A27 richting Breda. Daarom staat er nu twee kilometer. Wordt Robin van Persie wereldvoetballer van het jaar... of moeten we het dan meer hebben van Arjen Robben? Ik praat er zo over verder.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 met Felix Meurders. Goedemorgen, even generaliseren. Vrouwen zorgen voor de dagelijkse hap. Ook al gaan mannen, aangestoken door culinair hoogstaande programma's op televisie, steeds vaker aan de kook. Maar hoe komt het dan dat mannen vaker doorbreken als topkok? En waarom ruimen die mannen het aanrecht nooit op tijdens het koken? Ja ja, ik zei het al, even generaliseren. Ik praat er zo over met twee keukenprinsessen. Voormalig Transavia-piloot Guillaume Poch die zit al 1500 dagen vast... in een Argentijnse cel op verdenking van doodsvluchten... voor de Argentijnse groenta destijds. Doet de Nederlandse overheid wel genoeg voor hem? En is stadslandbouw een goede bestemming... voor braakliggende terreinen in de stad? Daarover zo debat. Surf naar degids.fm De goslijst voor wereldvoetballer van het jaar is bekend. Daarop staan ook twee Nederlanders. Arjen Robben en Robben van Persie. We zijn trots natuurlijk, maar voetballer van het jaar... Robben en Van Persie zijn kansloos. Waar of niet waar? Dat is waar. Sjoerd Monsou is sportjournalist van het AD. Wie gaat hem dan wel winnen? Het gaat tussen uh, Staten Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo, denk ik. En die wedstrijd tussen die twee... binnenkort uh, Zweden-Portugal voor een ticket naar het WK... die kan daar wel eens tegenaan tegenwoordig. En alleen maar omdat Messi een beetje uit vorm is tegenwoordig? Ja, dat speelt wel een rol. En ook, wel, en ook omdat, omdat mensen, zo werkt dat nou eenmaal, toch een beetje messie moe zijn. In de zin dat, die heeft hem al die jaren al gewonnen. Ze vinden hem natuurlijk nog een geweldige speler hoor. Maar als het dan even minder gaat, dan vinden mensen het ook wel lekker om eens een keer de andere kant op te kijken. En ik verwacht dat het zo zal gaan. Uh, trainers, uh, voetballers en journalisten gaan stemmen. En vaak is het, ja, telt het ook wel het sentiment van de dag. En naar wie gaat jouw voorkeur uit? Naar Slatan of Ronaldo? Ik kies voor slaat dan, omdat ik dat een interessantere speler en persoon vind. Hij heeft een paar ongelooflijke goals gemaakt dit jaar. Hij heeft echt een uh, speler uh, ploegen ongeveer in zijn eentje verslagen. Hij was echt een soort. eenmanskrachtpatser uh, ja, dat uh, eenmans die, die, die week in week uit bijna beslissend was. Daar heb ik wat meer mee persoonlijk dan met, uh, met Cristiano Ronaldo. Maar van Cristiano Ronaldo kun je zeggen dat hij completer is. Uh, dat is wel een, een complete voetballer en, en heeft dit seizoen in... in uh, als je zijn doelpunt en zijn wedstrijden bekijkt, heeft hij een ongelooflijk gemiddelde. Hij heeft zelfs meer doelpunten gemaakt dan dat hij wedstrijden heeft gespeeld. Het is wel dus, wel buiten en... gewoon lullig zijn wel buitengewoon lullig in voor hem dat hij weer tweede wordt... tijdens ja, de verkiezing ja. van de voetballer van het jaar. Maar het is ja, nog alles niet bij iedereen even populair. En uh, dat kan ook een rol spelen. Het zijn allemaal mensen die natuurlijk gaan beslissen uh, wie de beste is. Je kunt het niet uh, objectief meten. En uh, bij Ronaldo kan het beste een rolletje spelen dat hij... Uh, niet, uh, niet in alle delen van de wereld even populair is. Maar toch nog even naar onze jongens. Hoe komt het dat er sinds Marco van Basten geen Nederlander is die de gouden bal meer gewonnen heeft? Omdat hij niet geboren is. Dit, dit, dit soort spelers worden, worden geboren, geloof ik, heilig in. Dat heeft niet zozeer te maken met hoe wij opleiden of hoe we uh, voetballen in Nederland. Dit, dit soort uitzonderlijke spelers, die worden wel of niet geboren. We hebben van Basten gehad, we hebben kruis gehad. En, en we hebben maar nou, 16 miljoen mensen, destijds hadden we denk ik 15. De kans dat, dat zo'n speler geboren wordt is niet uitzonderlijk groot. Uh, Messi wordt ook maar eens in de twintig jaar denk ik geboren en uh, dat is een kwestie van, uh, van statistieken. We moeten hopen dat, uh, dat er weer eens een keer zo'n uitzonderlijk talent komt. Maar ik geloof niet dat dat een kwestie is van, uh, van, uh, van onze manier van opleiden op voetballen. Nou zie ik dat de kandidaten voor de voetbalcoach van het jaar ook bekend zijn gemaakt... en daarop zie ik geen enkele Nederlander staan. En dat konden we nou juist wel coachen. Ja, dat klopt. En dat is wel een teken. Want uh, trainers zijn in, uh, in, uh, Nederlandse trainers zijn altijd bepalend geweest in de wereld. En je ziet eigenlijk al een paar jaar dat dat steeds uh, moeilijker wordt. Uh, steeds meer landen leiden hun eigen trainers op. Duitsland is een mooi voorbeeld van een land dat, dat heel veel heeft gedaan... aan voetbalontwikkeling en opleiding... En van daaruit zijn ook jonge, ambitieuze, moderne trainers uh, naar voren gekomen. Dus uh, je ziet in Duitsland op Van Marwijk naar. Uh, zie, zie je eigenlijk bijna alleen maar Duitse trainers. In Spanje is een beetje hetzelfde aan de hand. Die hebben ook heel veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun spel. En daar kwamen weer trainers uit voort die daarbij hoorden. En Nederlandse trainers hadden vroeger een soort alleenrecht op, uh, op een, soort, uh, er werd al een soort tactische. Uh, Um, ...genialiteit aangekoppeld, of viel in werkelijkheid wel eens mee... ...maar die status hadden ze... Dus die en anderen aard... zijn beter geworden, wij zijn niet slechter geworden? Uh, het is een combinatie, combinatie. Het, is, het is een, uh, ja, ik, ik, ik, maar laten we erop houden dat die anderen vooral beter zijn geworden. En worden wij dan zo langzamerhand een voetbaldwerg? Ja, maar dat is, dat, dat, dat, daar zijn Leo B. ooit over. Ging toen over Duitsland hadden we die eindelijk toen. Uh, dat is een lang verhaal, maar dat worden we wel een beetje. Het gaat natuurlijk uh, absoluut niet goed in het Nederlandse voetbal. Uh, de Eredivisie uh, is hartstikke grappig uh, voor wie het leuk vindt, maar uh, wordt minder en minder. Europees stellen we er helemaal niets meer voor. Dus, er zijn heel veel redenen om ons zorgen te maken, maar daar, daar zouden we eigenlijk een hele speciale uitzending. Uitzendingen moeten wij. De, dat gaan we een keer doen. Felix. Geloot er hoop aan de horizon, Short. Is er een coach die de titel in de toekomst zou kunnen winnen? Ja, zeker. Frank de Boer zou natuurlijk kunnen winnen. Uh, maar misschien Philip Koekje ook wel. Als hij zich de komende jaren goed ontwikkelt. Frank de Boer is een van de mensen die, uh, die heeft laten zien... Dat je, uh, dat je op basis van goed trainen en een hele duidelijke visie... Uh, in ieder geval in Nederland kampioen kan worden. Hij is nog hartstikke jong. Hij heeft eigenlijk uh, alle capaciteit om een hele goede trainer te worden. Nou, Zo zijn er... Uh, maar Zo zijn er wel meer jongens van die generatie die, uh, die ongetwijfeld uit kunnen groeien tot goede voetbaltrainers. Maar uh, het helpt als het Nederlandse voetbal ook status heeft. Want dat maakt het voor trainers ook weer makkelijker om in het buitenland aan de slag te gaan. Sjoerd sportjournalist van het AD. Met dank. Prima. De Gids.fm Wel is geteld hoeveel keer per dag u over een touchscreen wrijft of een tiptoets beweegt. Voor veel mensen zijn de mobiele telefoon en ook de tabletcomputer bijna een lichaamsdeel geworden. Maar de technologie kan nog dichter op de huid gaan zitten. Wetenschappers zijn bezig met het ontwerpen van kleding die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij revalidatie. Martijn Beumer is er zo eentje. Hij is van de TU Eindhoven en hij doet onderzoek naar een shirt dat geluiden maakt en waarmee al wordt gewerkt in een verzorgingshuis in Tilburg. Verslaggever Robert Jan Boy is daar. Martijn is uh, bezig met een, uh, een wollen trui. Ja. Ik zie een draadje. Dus Ik zie nog heeft... een draadje. Wat ben je aan het doen, precies, Martijn? Nou, dit is de plek waar de batterij uh, hoort te zitten, normaal gesproken. Dus ja, ja, ja. Die zit ja. Als het ja. In, je, in je nek. Ja. En die sluit je aan. Maar kun je hem aan de praat krijgen? Ja. Nee, nee, oh. Op dit moment niet, want de batterij is op. De batterij is op. Ja. Dus het heeft ook geen zin om aan te trekken. Nee, we ben ook van niet. Maar vertel even wat voor trui het dan is. Nou, het is eigenlijk dus een uh, vibing, is een soort trui die massages kan geven op bepaalde plekken op je lichaam. Ja. Uh, dus is een blokjes, daar zitten vibratiemotoren in. Ja, ik voel ze, ja. Dus je voelt ze hier zitten aan ja. de onderkant. Ja. Ja. Er zitten een soort puntjes waarmee ze op je lichaam komen. Te oh zitten. ja. Dus je kunt het best nog vergelijken met een soort acupunctuur-achtige techniek die dat is. En dan druk je op een knopje en dan gaat het bewegen. Nou, het is niet echt een knopje, maar het is onder deze stof. Dat is het meegebreid ook weer een soort geleidende garen. En die geleidende garen kunnen voelen of je het aandrukt op je lichaam of niet. Mm -hmm. En als je dat doet, als je hem aandrukt, dan begint hij te masseren als het ware. En, en dat is een ontspanningsmassage. Dat, is een ontspannings, ja, dat is Geen erotische ontspanningsmassage, neem ik aan. Nee, nee. Het is, is bedoeld als, als iets wat je thuis kan dragen. Om, om je lichaam te versterken op plekken waar het nodig is. Ja. Nou, dit is de grijze wollen trui. Nou zie je nog een ruimte, want we zijn er dus uh, in de Kivitshorst. Ho Kivitshorst ja. Een verzorgingshuis. Een Verzorgings verpleeghuis. Een verpleeghuis waar onder meer Bianca werkt. Ja. Fysiotherapeuten. En zij werkt hier in deze oefenzaal. Ik zie hier een, een loopbrug staan. Ik zie daar wat gewichten. Ik zie daar een, een home trainer. Ja, met demente ouderen werk je ja. vooral hier. Hè. Ja. En daarbij heb je dus ook... Een, nieuwste, een nieuw hulpmiddel gebruikt? Ja, dus het shirt waar hier, ja? we onderzoek mee hebben gedaan samen met, uh, met Martijn. En uh, dat heb ik bij een aantal dementerende ouderen van mij uh, uitgeprobeerd. En dan praten we niet over het uh, ma de massagetrui, maar over dit shirt. Wat ja. Martijn nu uh, hier ja. gebracht heeft. Een wit t-shirt. Ja, het voelt gewoon als een t-shirtje. Zullen wel weer draadjes erin zitten Martijn? Ja, dat klopt. Er we zitten weer op specia speciale plaatsen Zit soort sensoren uh, ingebreid in de stof. Werkt deze eigenlijk? Uh, deze kunnen we op dit moment ook niet demonstreren. Ook niet? Nee. Nee. Je vallen wel met de neus in de boot. <laughs> maar je hebt, je hebt wel wat meegenomen op de laptop Ja, we hebben een filmpje waarin we een aantal testen die we gedaan hebben. Laat, laten we starten maar meteen even. We Kunnen even kijken wat het nou... Ah. We zien een meneer in een stoel zitten. Hij heeft de witte trui aan. Hij doet zijn arm omhoog en we horen toontjes. Precies, ja. Bianca zit, er, Bianca zit ernaast in. Doe het nog maar een keer, één keer. Wat gebeurt hier in Bianca? Leg even uit. Uh, ik laat de meneer zijn uh, armen optillen. Dus ik vraag hem zijn, zijn armen te strekken boven zijn hoofd. Ja. En zodra hij zijn armen strekt, uh, komt er een geluid, muziekfragment. Uh, dus hoe hoger, hoe meer geluid of zo? Uh, nee, het gaat om de rek van zijn armen. Dus het, uh, maakt, het gaat om de rek, die, die groene stukjes in, zijn, in het t-shirt. Ja. Als die op rek komen, komt het geluid. Hm. Dus we gaan er juist voor dat ze niet zo ver mogelijk hoeven te strekken... omdat ja. er toch een beperking vaak zit in de schouders en uh, alle gewrichten. En wat heb je verder aan, het geluid? Ja, het stimuleert, je wilt het geluidje nog een keertje het horen? Het geeft een extra dimensie in, in, ja. de, in de beweging. Uh, mensen vinden het toch moeilijk om zomaar uit het niets te bewegen. Ja. En doordat ze nu getriggerd worden doordat er een muziekinstrument of een muziekfragment uitkomt... Ja. Is, het, is de beweging gewoon alleen maar leuker om te doen. Maar werkt dit nou beter dan wanneer je gewoon met je eigen... hele het personality extra, stimuleert, zeg maar? Het geeft een extra van van mens, ja, ja, toch wel? Ja. Dit is één toepassing. Ja, Ongetwijfeld is. zit er nog meer aan te komen. Ja, nou, we zijn bezig met een uh, groot onderzoeksproject... waar we kijken naar ook de mogelijkheden van uh, technologie en textiel. Dus dat doen we op TU Eindhoven in het thema ja. Wearable Census. Maar wat zit er dan nog aan te komen? Uh, nou, we zijn bijvoorbeeld bezig met een soort voelkussen voor dementerende ouderen... waar ook weer gebruik wordt gemaakt van ja. vibratiemotoren... Ja. Uh, we kijken ook naar meer uh, applicaties voor kinderen. Dus voor de collega van mij is bezig met een soort bedtextiel... waarin uh, verhalen op geprojecteerd kunnen worden met een iPad. Dus, uh, een hele scala van dingen komt eraan. Een tweede huid die metingen verricht op je lichaam? Tweede huid, nou, door middel van kleding. metingen. Signalen doorgeeft, et cetera. Ja, zeker, voor de sport. Dat zijn ook dingen die al op de markt zijn. Ja, zeker. Nou, moeten we dat allemaal wel willen eigenlijk? Uh, nou ja, weet je, de, de, dat is gewoon de, de, de toekomst, denk ik. Veel meer technologie en veel meer uh, uh, extra uh, prikkeling voor de mensen om te gaan bewegen. Ik bedoel, alleen maar puur normaal bewegen, til je, je arm maar op en... Ja. Uh, is, is ja. toch minder leuk als dat er nog iets extra's bij zit. En zeker bij dementerende zie je dat die sensoriek wel heel erg belangrijk is. Ja, het heb je over dementerende, maar ja. ik hoor kinderen met een iPad, ja. dit en dat. En daarom is het, denk ik, goed dat we nu al proberen dit soort dingen te realiseren. Te testen met mensen. Ja. En ook te kijken wat wel goed werkt en wat niet goed werkt. En om daardoor betere keuzes te maken over wat we echt daadwerkelijk op de markt willen uiteindelijk. Jij knikt. Ja, nou ja, wat je net inderdaad bij, bij de dementerende zie je gewoon wel uh, dat ik er ook nog bij moet blijven. Want ik moet het wel stimuleren. Dus het is niet dat het mij gaat vervangen en dat we dus wel menselijk blijven en blijven communiceren. De loopbrug hier in de oefenzaal is Blijft. voorlopig nog wel eventjes Zeker. nodig. Zeker het. Succes. Bedankt. En op naar de nieuwe batterij. Ja. Die gaan we even opladen. Ja, de en de juiste voltage. Ja, nee. Dat is zo belangrijk. Nee? Ja, de juiste voltage. Daar moet je niet aan denken dat die trui in één keer op hol slaat. Onderzoeker Martijn ten Beumen van de TU Eindhoven en fysiotherapeut Bianca Pastoors van Verzorgingshuis, de Kiewitshorst in Tilburg in een reportage van Robert Jan Boy. En de verwachting is dat binnen een paar jaar de technologische kleding in de rekken hangt. Hoeve ik? dat zijn twee Belgen die programmeren, die hebben dan een computer, er komt muziek uit en ze bespelen een gitaar en een bas. En dan huren ze om de paar jaar een andere zangeres in en dan maken ze om de zoveel tijd een nieuwe CD. Dit is een nieuwe en daarvan Amalfi. is afgelopen van het album Reflections... uitgebracht in deze maand. Het nummer Amalfi. Hoe vervang ik? De Gids.fm Come here you. Hey, you as well. Hey, where's fucking Smurf? Smurf! Come here you. You and you. Fuck off, will you? Get out! Piss off! I'm not gonna stand in struggle, time after time. Fuck off, up to the dorm! Get out of here! Een fragment uit Heald's Kitchen met topchef Gordon Ramsay. De keuken is een bolwerk testosteron. Tenminste, als je de kookprogramma's mag geloven. En dat zijn er nogal wat? Zo gaat vanavond de Taste of Holland in première. Dat is de zoveelste wedstrijd en de zoveelste show... compleet met een mannelijke jury. Waar blijft de vrouw? En hoe wint zij haar aanrecht terug? Dat bespreek ik met journaliste Roos Slikker... en Monique van Loon van culi.nl en schrijfster van Culinary Way of Life. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Mevrouw van Loon, u zit in een studio in Amsterdam. Het zijn altijd mannen. Kunnen zij beter koken? Uh, nee, ik, ik, ik zie daar geen verschil in. Het is uh, alleen wel zo dat er veel meer mannen in de professionele keuken zijn. Er zijn uh, amper vrouwelijke uh, sterrenchefs in Nederland. Uh, je hebt Margot Reutte in, uh, in Limburg, uh, sterrenchef. Maar uh, daar houdt het een beetje mee op, wat heel erg jammer is eigenlijk... Koken mannen anders dan vrouwen, mevrouw Slikker? Ja, dat denk ik wel. Um, ik, mij valt het altijd op, of altijd. Mij valt het wel op dat mannen als ze koken thuis... dat ze er vaak een enorme toestand van maken. Mannen zijn thuis, als ze koken, vaak een beetje, een, een beetje aanstellerig. Dus die beginnen in ene en met enorme hakmessen te zwaaien... en, en, en, en uh, grote kappelen te fillen en zo. <laughs> Vrienden en kennissen. <quindersen. laughs> um, maar die maken er vaak een grotere toestand van. Op zich um, is dat uh, af en toe een beetje irritant. Want je wil ook wel eens gewoon een gehakballen en een andijvenstandpot. Maar nou, dat doen ze niet. Of... Dat doen vrouwen vaker, heb ik het idee. Maar als er nou een flinke koe gevuld moet worden... <laughs> of iets anders heel stoers, dan doen mannen dat. Vleesgerechten, denk... echt veel vlees. Ja, en ik, mannen willen graag excelleren En daar hebben ze natuurlijk ook wel gelijk in. Dus misschien excelleren ze daar ook, daardoor ook meer in bijvoorbeeld grote keukens. U schreef hierover een leuk artikel in de Volkskrant, in het Volkskrant Magazine... over mannen die hun hele weekend opofferen om zondag iets op tafel te kunnen zetten. Ja, die heb je. Ja, en dat dan, gebeurt dan. Uh, die, dat gebeurt dan. En, en, en die dus echt als mannen koken niet. Of ze gaan wel koken. En als ze dan gaan koken, dan worden ze ook echt de kokende mens. Geven ze een voorbeeld. Wat koken Zij ze eten, dan? Nou, dan de, de laatste tijd zijn de kookboeken van Otto Lenghi heel erg in. En die meneer die maakt hele lekkere dingen. Maar vaak wel met wat ingewikkelde uh, Arabische kruiden en dat soort dingen. En dan moeten ze naar het ene winkeltje voor dat ene soort pepertje. En naar het andere winkeltje voor het andere soort pepertje. En vervolgens moet er dan een, een, met een speciaal mesje... Moet dat ene pepertje moet geschild worden. En daarna weer het andere pepertje. Het is nogal een gedoe. Dus er moet ook wat keukengelei worden ingeslagen. Ja en of, ja. En hele dure keukenmachines die je alleen maar gebruikt voor het ene pepertje en niet voor het andere. Maar daar moeten we toch heel blij mee zijn dat die mannen koken? Het is enig. Het is heerlijk waar als vrouwen, denk ik, dat we ons dat enorm ook fijn aan moeten laten leunen. Maar het is wel zo dat het natuurlijk voor de uh, dagelijkse uh, uh, gerechten niet zo heel erg praktisch is. Mevrouw van Loon, ziet u dat ook? Is koken voor mannen een wedstrijdje verplassen? Um, het is vaak wel gepaard met wat meer uitsloverij, <laughs> merk ik inderdaad. En vrouwen die willen iets heel lekkers op tafel zetten... en die willen ook zeker wel, uh, wel hun best ervoor doen. Maar op een gegeven moment het is het goed, goed genoeg. En inderdaad, ik, ik merk dat bij mij thuis ook. Uh, mijn vriend kan goed koken, maar het is inderdaad meteen... Uh, wordt er van alles uit de kast getrokken letterlijk om het uh, nog meer aan te kleden... Uh, Um, en ik denk dat mannen ook gewoon wat harder roepen. Ook in de professionele keuken. En ook op tv. En dat dat misschien de reden is. Dat we steeds uh, alleen maar mannen zien in dit soort koken. En wat programmas. koken die vrouwen dan? Wat koken vrouwen? Wat koken jullie? Um, ja, voor mezelf. Ik, uh, ik kook heel graag. Maar vaak na een lange dag uh, werken is het toch iets uh, wat simpeler, Wel goede ingrediënten, maar wat simpeler. In het weekend uh, sloof ik me uit. Uh, maar inderdaad. Ik, ja, ik denk dat we wat meer voor de, voor de praktische dingen gaan. Die ja, ook heel lekker ik ook zijn. Wel. Ja, ja dat al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het... Over mezelf sprekend, misschien. Ik ben een beetje de kerel in huis. Mijn man is huisman, dus die doet de dagelijkse uh, uh, gerechten. Dus die geeft die gehaktbal elke avond? Die maakt die gehaktbal, dat doet hij uitstekend. En uh, ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik wat dat betreft ook vrij mannelijke trekjes heb. Dat als wij eters hebben, dan begin ik in één enorm te koken. Negen gangen. Ja. Op zijn minst. Ja, nou, dan, dan vallen de complimenten te halen. En toetjes? <laughs> toetjes. Expert in, in toetjes of niet? Want daar moet je expert zijn, natuurlijk. Ja, ik ben niet zo. Ik, ik, heb, ik heb van de zomer wel met veel genoegen naar heel Holland Bakt gekeken. En dacht, misschien moet ik ook eens een soesjes taart maken. Maar <laughs> en hoe daar gaan... waren wel weer vrouwen in te zien in heel Holland bakt. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Ja. Maar hoe gaan de vrouwen nou dat aanrecht weer terug veroveren op die mannen? Uh, nee, in de professionele keuken is dat iets wat denk ik, heel langzaam gaat. Volgens mij is het redelijk 50-50 qua opleidingen. Maar wat daarna echt doorstroomt naar de top uh, is toch veelal man. Misschien heeft dat iets te maken met, uh, met het bizarre uh, aantal werkuren. Dat weet ik niet. Of vrouwen daar uh, niet voor willen kiezen. Dat zou ik heel jammer vinden. Uh, maar ik denk zeker ook op tv uh, is het een wisselwerking tussen wat het aanbod is. Maar ook wat uh, de uh, programma bazen in een programma willen hebben. Nou, kom op. Een goede, een goede goed oogende vrouw die fantastisch koopt. Ja, en dan is dus de vraag: ho hoeveel zijn er? Als je, als je kijkt naar, uh, naar Nederland en je vraagt aan iemand: gewoon: noem de, de bekendste culinaire experts of chefs. Dan kom je helaas, en dat vind ik zelf heel erg jammer, toch heel snel met mannelijke namen. Ja, ik vind het ook heel jammer. Eigenlijk, wij hebben heel weinig rolmodellen. Ga je erover nadenken, denk je: ja, Nigella Lawson, nou, vind ik die ook wel echt te gek. Maar verder. En zeker wat jonger. Je had natuurlijk een tijd lang Jamie Oliver en allemaal van die hippe leuke, gezellige gastjes die enorm interessant met een de citroen deden. <lacht> je ziet dat bij vrouwen veel minder. Dus waar zijn nou die leuke koken om de vrouwen die met smaak over eten kunnen vertellen? Alsjeblieft dan niet van die vrouwen die het alleen maar hebben over gezonde amandeldrankjes <lacht> en quinoa. Want Dat is ook heel belangrijk. Maar bij vrouwen gaat het heel vaak ook over hoe kun je zo mager en zo slank mogelijk koken. Maar in wezen, als we de keuken terug willen veroveren, moeten we ook niet bang zijn voor rombo. Vrouwen ruimen tenminste tussendoor het aanrecht op. Denk je dat? Nou, dat wordt gezegd, toch? Dat mannen dat nooit doen. Dat maar is het is... Ook... <laughs> Nou, Ze hebben veel materiaal nodig. Die moeten ook veel meer opruimen. Want dat vond ik een van de leukste dingen in het artikel wat u heeft geschreven. Dan hebben we het hier over echt koken. Hè? Als het gaat over topchefs op, op televisie, haute cuisine. Ja, uh, weinig vrouwelijke topchefs. Wie moet die revolutie gaan leiden? Uh, wie is het rolmodel voor de vrouw in de keuken? Ik zou het echt even niet weten. Nou, ik, ik, ik probeer daar een begin mee te maken uh, met mezelf. En ah, jij? <laughs> <laughs> <laughs> ook da daarom heb ik ook het boek, uh, boek geschreven, mede daarom. Maar het is grappig, want op internet zie je het wel heel veel. Bijna alle foodbloggers zijn vrouwen, wat op dit moment een enorme groep is... die ook steeds meer invloed krijgt. Dus ik denk dat het langzaamaan wel gaat veranderen. Uh, maar het zou ook zo leuk zijn om in zo'n programma zoals The Taste... dat vanavond komt, aan niet vier chefs te zetten... maar ook een, een culinair schrijver of een andere culinaire expert. Um, en in de Amerikaanse varianten natuurlijk Najella Lal... Naast drie uh, mannen. En ik had eigenlijk verwacht dat Echtie al een, een, een, voor eenzelfde soort samenstelling zou gaan. Maar blijkbaar hebben ze toch weer uh, hoe leuk niemand kunnen vinden? Ja, nou, dat, dat, ik weet dus niet wat het is, of ze het niet hebben kunnen vinden, of ze wilden het niet. Of het, het is weer Kranenborg en een blijken, die ik allebei heel erg leuk vind. Maar we kennen ze inmiddels wel weer een beetje. Dus ik, ik vind het toch wel weer jammer. Ik vrees dat ze ze niet hebben kunnen vinden, eerlijk gezegd. Want ik kan me niet voorstellen dat RTL zegt... we willen per se niet een leuk oogende, gezellige, fijne vrouw. kan ja. me niet voorstellen. Dus ik ben echt bang dat... of die vrouwen treden wat minder in op de voorgrond. Dat is vaak dat een, denk denk ik een probleem. Ja. Dus kom op, dames. Bij ja. 24 Kitchen zitten wel vrouwen bijvoorbeeld, hè? Ja, klopt. En dan is, maar dan is het wel weer iets meer het niveau van uh, wat thuis haalbaar is. Uh, en dan zie je wel weer heel veel vrouwen. Maar dat is ook, als je naar een kookboekenwinkel gaat... dan is het echt 80% uh, vrouwelijke uh, schrijvers. Maar dan is het vaak toch wat, wat, wat, wat meer het thuiskoken. Um, wat, is, wat prima is. Maar ik denk dat ze dan voor zo'n programma zoals De The Thees dan toch weer echte stoere sterrenchefs willen hebben. En wat er dan cadeau wordt gedaan, dat zijn natuurlijk toch weer boeken van mannen. Want die komen op tv, tv die zijn bekend. En die geef je met Sinterklaas dan. Ja. ja. ja dus je het is weer een wisselwerking. Ja. Ja, alweer. Gaat hij weer. En dan moet weer zo'n man in de keuken met van ja, die slagersmissen. Ja, een cirkel dit. Maar jullie zijn wel fans van dat soort programma's. Ik kijk heel graag naar kookprogramma's. Ik moet zeggen dat ik dus wat ik al zei heel Holland bakt heb ik eerlijk gezegd ook met veel genoegen gekeken. Had ik nooit gedacht. En ik ga vanavond ook zeker kijken naar de Taste. Ja. Maar wat is het leukste kookprogramma? Wat moet ik niet overslaan? Uh, voor mij is dat Masterchef Australia. Dat is voor mij nog steeds het allerbeste als je het over talenten kookprogramma's hebt. Dus niet over een, een Rick Stein op, op de BBC, maar echt een, een, een wedstrijd. Dan is het Masterchef uh, in Australië. Dat is voor mij onovertroffen. Ja, ik heb begrepen dat dat ook heel leuk is. Ik heb het nooit gezien, maar um, de, de, de, ik sprak daarnet ook met de redacteur van jullie. Die raad het me ook al aan, dus ik ga enorm naar Masterchef Australia kijken. Ja, er zijn hier twee fans van het programma. Angelique Smeink, kennen jullie? Bianca Jansen? Ja. Ja. ja, dat zijn toch twee topchefs. Ja, Angelique had ze ook zeker in de, de taste kunnen hebben. Ja, Andrea van Lisaat Zie ja. ik staan op een website. <laughs> Onbekend alleen? Voor mij wel, ja. ja. ja. En voor uh, mevrouw van Loon? Die ken ik ook niet. Of ik maak nu een hele erg fout. Eh, ik heb geen idee, want <laughs> uh, ik zie het net voor mij. Hartelijk dank. Uh, Journalisten Roos Slikker en Monique van Loon van culi.nl En zij is ook schrijfster van The Cully Way of Life. Dank je wel. Dit is Radio 1. Het is bijna half twaalf. Hier is door op Megens met het NOS-journaal. Kamerlid Louis Bontes zit niet meer in de fractie van de PVV. De fractie heeft hem eruit gezet. Volgens PVV-leider Wilders is dat unaniem besloten. Bontes haalde vorige week uit naar Wilders. Hij vindt dat de PVV-leider te veel macht heeft... en collega's zouden niet durven te zeggen wat ze vinden. De fractie voelt het als een motie van wantrouwen... wat Bontus vorige week deed, zei Wilders. Volgens hem heeft Bontus de fractie in de media voor rotte vis uitgemaakt... en daarom is er geen vertrouwen meer. Doordat de PVV nu een zetel kwijtraakt... is de SP met 15 zetels de grootste oppositiepartij. Drie tieners die plannen hadden om naar Syrië te gaan... zijn onder toezicht van jeugdzorg geplaatst. De Raad voor de Kinderbescherming heeft ingegrepen... omdat minderjarigen nog niet in staat zijn om de risico's in te schatten. Gezinnen hebben een gezinsvoog toegewezen gekregen. Ook in eigen land krijgt president Obama steeds meer kritiek... op de spionageactiviteiten van zijn veiligheidsdiensten. Senator en partijgenoot Dianne Feinstein zegt dat het programma is doorgeschoten. Ze is ook voorzitter van de inlichtingencommissie... en wordt op de hoogte gehouden van alle afluisterpraktijken. Maar van het afluisteren van regeringsleiders was haar niks verteld. En mensen kunnen in Nederland in de bossen in het noorden van het land... de komende dagen de bossen beter mijden. Volgens staatsbosbeheer is de situatie te gevaarlijk... na de storm van gisteren takken kunnen afbreken en bomen alsnog omwaaien. Het gaat om de bossen in Friesland, Drenthe, een deel van Groningen en op de Waddeneilanden. eilanden Dat zijn de hoofdpunten. De verkeersinformatie komt vanochtend van Dennis Mooi. Ja, Felix, er staat nog file bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel, twee kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. En ook een ongeluk op de A13 naar Den Haag. Voor het knooppunt Ippenburg, vier kilometer. Hier is de rechterrijstrook nog dicht. Dit is Radio 1. Doet Nederland wel genoeg voor Julian Poch? Hij zit al sinds vier jaar in voorrest in een Argentijnse cel. Hey, de dijk, als het golft, dan golft het goed, mensen. Meestal...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 Ook al wil je er niet aan als het godt, nog op het goed. niet te sluiten, niet te sturen, duur te dagen, duur te duren, als het voelt.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 The dog do Denk aan de dijk, als het golft, dan golft het goed. Want het ging goed de keer. Uh, een nummer uit 2000. Het is nooit een hit geweest, maar wel veel gedraaid op de radio. De de advocaat van Julio Porch, Geert-Jan uh, Knoops... Die maakte zich gisteren in de Telegraaf boos... over het gebrek aan steun voor zijn cliënt. De voormalig piloot wacht al enkele jaren... in een Argentijnse cel op zijn rechtszaak... en voelt zich in de steek gelaten door de Nederlandse overheid. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... bemoeit zich wel intensief met de Greenpeace-activisten... bijvoorbeeld, die onlangs in Rusland zijn gearresteerd. Maar Porch, homa. Hoe zit dat? Meet de Nederlandse overheid met twee maten. Aan de telefoon Peter Middelkoop. Hij is predikant en directeur van Eperafras. En hij bezoekt Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Meneer Middelkoop, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft advocaat Geert-Jan Knoops gelijk? Meet de Nederlandse overheid met twee maten... als het gaat om steun aan Nederlanders in een buitenlandse cel? Nou. Dat, nee, dat onderschrijf ik niet zo op deze manier. Nee. Ik, ik merk wel dat, uh, dat er altijd vragen zijn over de mate waarin Nederland uh, helpt in, uh, met de rechtshulp. Uh, het is zo dat uh, Nederland natuurlijk uh, als beleid heeft dat ze zich niet mogen bemoeien met de interne rechtsgang. Behalve dan dat uh, iemand uh, behandeld moet worden volgens de regels van dat land. Dus dat er geen onderscheid is tussen de behandeling van een Nederlander en iemand die in zo'n land woont. Maar er, zijn, uh, natuurlijk, er is altijd een grijs gebied waarbij mensen zich afvragen van... ja. Ik Nederland niet meer doen. En het is natuurlijk evident dat er op dit moment heel veel aandacht is voor die mensen van uh, de Greenpeace in Rusland. En uh, dat uh, er op, uh, in het verleden is er ook veel aandacht geweest voor de zaak van Giulio Portu in Argentinië. Maar dat was, uh, is duidelijk minder dan, uh, dan, dan op dit moment uh, voor Greenpeace. En wat moet de Nederlandse overheid doen op het moment dat er een landgenoot in het buitenland wordt gearresteerd? Moeten ze überhaupt dat doen? Ja. Uh, er is, uh, volgens het verdrag van Wenen mag iedereen die, uh, of heeft iedereen die gedetineerd is, uh, die gedetineerd raakt, heeft het recht om uh, zijn uh, diplomatieke vertegenwoordiging daarvan op de hoogte te stellen. Dus uh, Nederlander die gearresteerd wordt ergens in de wereld, die uh, mag uh, als het land waar hij gedetineerd wordt of waar zij gedetineerd wordt uh, het verdrag van Wenen onderschreven heeft, dan mag hij de consulaat bellen en zeggen ik ben gedetineerd. En dan is het de bedoeling dat de Nederlandse vertegenwoordiger op bezoek gaat om uh, duidelijk te maken wat de uh, eventuele mogelijkheden zijn die Nederland... Uh, heeft om hem of haar bij te staan en waar die ander dus ook uh, eventueel recht op heeft. En bij te staan betekent dat ook juridisch bijstaan? Nee, dus uh, Nederland heeft alleen ten aanzien van mensen met een doodstraf uh, heeft ze het beleid dat die juridisch bijgestaan worden, maar uh, alle anderen, daar, uh, daar heeft Nederland niet het beleid dat ze ze bijstaan. Dus dat is een beleid dat bepaald is door de Nederlandse overheid hier in Den Haag. Gewoon voor Nederland zelf, punt uit. Ja. Het is natuurlijk... Kijk, Nederland uh, wil wel uh, heel, twee dingen heel erg sterk bewaken. En dat, dat proberen ze ook, al lukt dat niet altijd even goed, omdat het natuurlijk ook vaak een probleem van menskracht is. Maar ze proberen om de humaniteit in de gevangenissen uh, te bewaken... en een eerlijke rechtsgang. En die eerlijke rechtsgang betekent in dit geval dan... dat iemand niet anders behandeld wordt dan, uh, laten we zeggen, een autochtoon. En... Uh, Soms betekent dat dus dat je erop moet letten dat iemand een goede uh, tolk heeft. Want uh, als je in Rusland gearresteerd wordt en je hebt geen tolk... Ja, dan weet je absoluut niet waar, waar je van beschuldigd wordt. En in veel landen is dat bijvoorbeeld het geval. Uh, niet alleen in Rusland, maar in veel Oostbloklanden... daar is het moeizaam om een tolk te krijgen. En dat betekent dus dat op dat moment de Nederlander eigenlijk al op achterstand staat. Heeft u een potje bezocht in Argentinië? Ja. Hoe lang geleden? Uh, meer dan een jaar. Heeft u toen tegen u gezegd uh, dat hij te weinig steun had van de Nederlandse overheid? Nee, daar hebben we niet over gehad. We hebben het alleen over gehad over de geestelijke ondersteuning... die wij eventueel zouden kunnen bieden. Epafras biedt geestelijke ondersteuning aan Nederlandse gedetineerden op hun verzoek. En het was even onduidelijk toen ik daar op bezoek was... of meneer Potsch wel of niet te kennen had gegeven dat hij contact wilde met Epafras. Dus toen heb ik het hem zelf gevraagd van hoe staat u daar tegenover. En toen heeft hij heel snel aangegeven. Ik, sta, ik zit hier in een paviljoen waar meer mensen met mijn lot zitten. Want het is natuurlijk, hij maakt deel uit van een vrij grote groep in Argentinië... Die die uh, op dit moment uh, on, uh, uh, berecht wordt... in verband met uh, eventuele delicten tijdens de groentaperiode. Dus hij is niet de enige, het zijn meer. En, uh, nou goed, uh, Hij zei, ik heb bijstand van een Argentijnse priester... dus uh, dat is voldoende. Uh, u hoeft, uh, uh, uh, ik heb op dit moment geen behoefte aan bijstand vanuit uh, Epafras. Vindt u dat Ports voldoende steun krijgt van de Nederlandse overheid? Ehm... Uh, ik heb in de tijd wel gemerkt dat de Nederlandse ambassade, ambassadeur bij die rechtszaak aanwezig is geweest en daar ook heel duidelijk uh, daarmee een uh, signaal heeft willen aangeven van wij maken ons daar zorgen over. Dus ik ik, ik kan natuurlijk niet uh, beoordelen wat er op de achtergrond nog allemaal gebeurt. Uh, ik weet niet of het in het geval van Porsche belangrijk is om de publiciteit te zoeken. Zoals dat bijvoorbeeld bij, APM, bij uh, de Greenpeace gebeurt. Uh, ja. daar, daar kan ik me voorstellen dat dat een rol speelt. Uh, ten aanzien van Argentinië kan ik me ook voorstellen dat er uh, veel achter de schermen gebeurt. Maar daar, daar ben ik niet van op de hoogte. Nou hoor ik vaak Nederlandse gedetineerden in een buitenlandse cel klagen over het feit dat er nooit iemand van de ambassade op bezoek komt. Herkent ja, u dat? Um. Ja, dat, dat nooit. Kijk, wij, wij komen in ieder geval op bezoek, maar van de ambassade, er zijn duidelijk gebieden waar, waar de mensen minder vaak op bezoek komen, dat, dat, is, dat is zo. Maar dat heeft er ook mee te maken dat, laat maar zeggen, de ambassades op dit moment sterk te maken hebben met bezuinigingen en al, al, daardoor niet de verplichting, op zich kunnen, of de verplichting die ze op zich hebben genomen kunnen waarmaken. Het beleid is in de tijd in 2001 op een conferentie geformuleerd dat elke Nederlander die gearresteerd raakt, binnen 48 uur bezoek moet hebben van iemand van de Nederlandse vertegenwoordiging. Dat, dat wordt niet gehaald. Dat is ook in uh, onderzoeken gebleken van de interne. Dus het ligt aan het geld, niet aan de wil van de mensen op de ambassade? Uh, uh, op dit moment krijg ik wel dat de indruk. Ja, ik geloof dat de wil er wel degelijk is, maar dat het gewoon uh, te veel gevraagd is van de mensen. Uh, er zijn uh, gebieden waar uh, heel veel gedetineerden zitten en waar maar één of twee medewerkers zijn uh, die naast alle andere taken ook nog de gedetineerde begeleiding moeten maar doen. Er zijn natuurlijk ook vaak gedetineerden die bewust risico hebben gelopen. Hè? Doen bijvoorbeeld met een koffer cocaïne naar het buitenland te reizen. Zij verdienen dus ook steun, vindt u? Ja, uh, dat denk ik wel. Want uh, er is altijd meer aan de hand dan alleen maar die ene koffer die ze we en wetens hebben meegenomen. Er zijn uh, uh, uh, wat wij meemaken in onze gesprekken met gedetineerden is dat er vaak toch een heel verhaal aan vastzit van. Dat er maar heel weinig mensen echt als een, laten we zeggen, gelukzoeker denken van uh, wij gaan er eens even naartoe om, uh, om hier snel rijk van te worden. De meeste mensen is het een noodgreep, omdat toch ook wel bekend is dat je als je daar vast komt te zitten, dat dat, dat een uh, uh, ja, de ernstige bedreiging van je leven kan zijn. Maar zou het toch niet logischer zijn dat uh, de Nederlandse overheid zich meer bemoeit met iemand die vanwege politieke redenen in de cel zit. dan met iemand die wordt opgepakt met kilo's drugs bij zich? Uh, uh, in principe is iedereen voor de wet gelijk, dus ook voor de Nederlandse overheid. Dus dat onderscheid zal niet zo gauw gemaakt worden. En uh, ik kan me wel voorstellen dat, als, dat, dat kijk, het meest kwellende is natuurlijk als iemand onschuldig vastzit. En uh, in het geval van uh, meneer Potsch uh, zegt hij van ik zit onschuldig vast. Ik, ik zit zelfs uh, op valse beschuldigingen vast. En, ja. Uh, nou ja goed, da, da, da, dat is, uh, da, da, da, dan zou Nederland in feite de eerste zelf een evaluatie moeten maken van, is dat terecht wat hij zegt? Nou zegt de Nederlandse regering, dat doen we niet, want dat is aan de overheid in Argentinië om dat te bepalen. Maar wij proberen wel uh, in de gaten te houden dat iemand niet onevenredig lang vast wordt gehouden. Want dat is natuurlijk het geval bij meneer Portsch, dat hij al, al, al, al jaren vast zit zonder dat zijn zaak afgerond wordt. En dat ja. is natuurlijk een aantasting van iemands rechtspositie die schandelijk is. Dus er zou wel op dat punt actie moeten worden ondernomen. Ja, maar ik, ik heb het idee dat Nederland daar ook wel uh, druk uitoefent. Maar ja, dat, de, de, de, de, de hele zaak van potje en andere mensen daar is natuurlijk een Argentijnse kwestie. Peter Middelkoop, hij is predikant en directeur van de Stichting EPAFas, waarvan de medewerkers op bezoek gaan bij Nederlanders in buitenlandse gevangenen, gevangenissen en u zelf ook, meneer Middelkoop. Hartelijk dank. Graag gedaan. Nou, Dankjewel. .fm. Hij is een van de bekendste rappers van Nederland. En sinds kort is hij wekelijks te zien in een nieuw tv-programma op 101 TV. Dat is het digitale themokanaal van BNN. Wat hij doet in dat programma en over zijn leven online... vertelt hij aan Simone Wijmans. De webwereld van Brainpower. Uh, op Twitter heet ik MC Brainpower. En daar heb ik uh, 6279 volgers vandaag. Je bent een nieuw jurylid van een tv-programma van BNN, 101 TV. Het heet The Next MC. Daar gaan jullie op zoek naar een nieuw uh, onontdekt rap -talent. Waarom zei je ja tegen dat programma? Uh, ik vind het een ontzettend goed initiatief. En uh, ik wil ook graag uh, mijn ervaring en mijn, uh, ja, mijn passie delen met, uh, met, met andere uh, opkomende artiesten. Dus dat zijn twee redenen waarom ik het gedaan heb. En hoe zoek je zelf online bijvoorbeeld naar nieuwe uh, rap -talenten? Nou, ik, ik kijk online niet alleen naar nieuwe rap-talenten... maar ook gewoon naar muziek in het algemeen. Ik ben echt een muziekliefhebber van elk genre. En ook een songwriter naast dat ik uh, als rap met mijn dingen doe. Dus ik kijk gewoon naar alles. En met een paar vrienden van me... bijvoorbeeld Michael X, die reggae-zanger... is een uh, hele goede vriend van me... Hij stuurt me dan mailvol met allemaal links van dingen die ik niet ken. En dan stuur ik hem weer dingen die hij niet kent. En zo blijf je zeg maar, qua YouTube heel erg op de hoogte. Ik, ik, het is meer links van YouTube die je krijgt en waardoor je zelf weer nieuwe dingen ontdekt. En wat heb je nou recentelijk ontdekt op YouTube wat je heel goed vond? Nou, dus Michael stuurde mij een linkje van uh, songs die hij tof vond. En een daarvan was Marcus Tolliver. En dat nummer heet Deep in My Heart. En dat is een dude die zichzelf begeleidt op viool. En dat vond ik echt heel tof. Dus dat had ik nog niet gezien. En gewoon ook hoe hij het uh, delivered vond ik heel vet en inspirerend. Je zei dat je iets van 6000 volgers hebt op Twitter. Wie volg je zelf? Wie vind je goed? natuurlijk ook wel vrienden, maar ik volg ook gewoon bijvoorbeeld, uh, ook gewoon muzikanten waar ik fan van was in de jaren tachtig, weet je. Zoals? Simply Red, Nile Rogers, uh, weet je, Duran uh, Duran, weet je, DMC, van Run DMC, Run van Run DMC, um, gewoon, gewoon, gewoon dingen waar ik een tof gevoel, of een fijn gevoel bij krijg, en ik probeer niet... Ik, blijf, ik volg niet mensen om, om overal van up-to-date te blijven ofzo. Je schrijft veel over muziek op Twitter en Facebook. En je maakt veel foto's op Instagram. Maar heb je ook nog andere sites die je interessant vindt? Of hobby's uh, waarvoor je bepaalde sites bezoekt? Ja, nou, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben een grote filmfanaat. Maar het is niet dat ik specifieke sites daar, daarvoor bezoek. Wat ik wel doe is, ik spaar props. Dus requisiten uit films. En daar heb je, heb je een aantal websites voor. Zoals propstore.com www.propstore.com, dat is een, uh, een winkel in Londen. De Propstore of London. Daar kun je dus allemaal... Uh, ik kijk er vooral op hoor, want het is niet te betalen. Maar daar kun je bijvoorbeeld het overhemd van El Pacino... uit The Godfather kopen, ingelijst. Heel mooi, met certificatie en waar het vandaan komt... En, waar, en hoe ze het gekregen hebben. En een levenslange garantie dat het echt is. Want iedereen kan natuurlijk zomaar dan daar leugens over ophangen. Maar wat heb je zelf wel in huis? Ik heb de, de bolpen van El Pacino uit Two for the Money. En die... Um, die Al Pacino pen had ik samengekocht met de Prayer Beats van Jim Carrey uit Bruce Almighty. Die twee waren bij elkaar, 150 dollar geloof ik. Uh, je hebt een eigen YouTube kanaal, ja. daarop staan heel veel video's die je gemaakt hebt. Ja. Maar ik zag ook uh, video's over Stichting Verlies, waar jij de ja. ambassadeur van bent. Wat is dat voor organisatie? Stichting Verlies is een organisatie in Curaçao, het is een non-profit organisatie. En de initiatiefneemster Gerda van Petersen die is dat begonnen met het idee om daar de kinderen iets te bieden. Om daar een plek te bieden van genegenheid en van, um, van thuiskomen... en van verantwoordelijkheid leren op een liefdevolle manier. Wij vangen kinderen op tussen de 4 en de 14 jaar. Uit deze wijk, maandag tot en met vrijdag... Van Eén tot vijf vangen wij ze op met een warme maaltijd. en een. Als ik daar binnenkom, mama, die kids beginnen gewoon te rappen, weet je wel. En ze, weet je, ze wisten niet eens dat ik brainpower was. Ze zagen het gewoon aan me... Weet je, aan, ze merkten het aan me. En op een gegeven moment later kwamen ze er wel achter. Maar je, je, je kan die kids zoveel meegeven. Door gewoon even met ze te zitten en niet eens veel te zeggen. Maar gewoon je, je manier van kijken naar ze. En dat je ze laat voelen dat ze belangrijk zijn. En they are somebody. En zij kunnen ook een leidinggevend iemand worden. En niet, ze, ze moeten niet over zichzelf iets negatiefs of slechts denken... omdat ze nou eenmaal in een situatie zitten waarin ze weinig hebben. En dat is iets wat mij fascineert en inspireert. Want ik geloof gewoon in eenheid van de mensen. Alles wat je een ander aandoet, dat werkt door. Snap je wat ik bedoel? En uh, mensen vergeten dat vaak. Dat zijn rapper Brainpower. Wekelijks te zien als jurylid in het televisieprogramma The Next Time. See op 101 TV. Dat is het digitale themekanaal van BNN. Alle besproken links staan op de website. <tied> De Gids. Stadslandbouw is het telen en oogsten van voedsel in een stedelijke omgeving. En dat kan gebeuren op een braakliggend terrein of een dak van een gebouw. Duurzaam en groen zou je zeggen, maar niet iedereen is enthousiast. Volksverlakkerij, zei voedselexpert Karen Vaaneker kort geleden in de Volkskrant. Ze zit hier en ook aanwezig Marcel Fijn, hij is onderzoeker. Stad-landrelaties aan de Wageningen Universiteit. Mevrouw Meneer, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Mevrouw Vaneker, volksverlakkerij, waarom? Het is, uh, eten is ontzettend gepopulariseerd, zeg maar, na de oorlog. En uh, tegelijkertijd is eigenlijk de, is de boerenstand begint te verdwijnen. Hè. De, het is eigenlijk, uh, als je media leest en als je de cijfers bekijkt... dan uh, verdwijnen dagelijks zes gewone boeren. En dan heb ik het nog niet over de veehouders. En dan is het goed dat dit ervoor in de plaats komt? Um, nou ja, ik, ik zag, je ziet initiatieven, die zijn vooral begonnen in, in zeg maar de Randstad. Hè? Het is uit het buitenland overgewaaid. Waarbij ik me afvraag of je in gebieden als de Rijnmond... Hè, waar, waar veel hè, de bodem is vervuild, de luchtkwaliteit uh, is... Uh, He, voor sommige groenten, ik bedoel, ik zou geen uh, kropslaan willen eten die naast de snelweg groeit. Maar aan de andere kant is het wel weer een mooi gezicht natuurlijk. Nou, dak. dat is ook vaak wat, wat, wat he, de charme van, van stadslandbouw, waarbij ik me dan afvraag of uh, zeg maar architecten, he, dat zijn bouwkundigen, dus uh, die hebben geen verstand van planten van bomen. Dus... Ja, maar die bemoeien zich daar toch niet mee? Of vind je ja, dat wel? Absoluut. Ja? Absoluut. absoluut. Er komen heel veel oplossingen. Carolyn Steele heeft een uh, boek geschreven. Dat is een Engelse die daarmee uh, uh, zeg maar. Goed, dat is heeft één. gemaakt. Dat is er één Ja, Maar er zijn er heel veel in, in, in dat. En dat heeft ook te maken met de economische crisis. Nou, en, uh, en wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld natuurbeheer. Ik geloof dat er de komende twee jaar voor de helft bezuinigd wordt, zeg maar 200, van 200 miljoen naar 100 miljoen, dat dus is de helft. Dat minder. dat boeren voor nee, hun eigen weilanden we, nee, kunnen. Nee, wacht even, wacht even, laat me even uitpraten. Dan gaat het om dat zeg maar nu dat je in toenemende mate ook ziet dat mensen die zich voorheen bezig hielden met natuurbeheer, maar nu natuureducatie afgeschaft wordt. Ja, nee, en stadslandbouw is hip dan nou gaan ze met z'n allen gaan ze zich, uh, uh, uh, zeggen dat ze stadslandbouw zullen dus leuk Dus al vindt. die adviseurs op dat gebied die gaan ja. nu naar de stadslandbouw. Uh, ja. ja. En, en u vindt het eigenlijk beetje... maar ons in die stadslandbouw. Nou, ik vind het, het, het dat je heel serieus... Het is natuurlijk zo dat wij uh, op het ogenblik afhankelijk zijn van 30. Uh, bedrijven internationaal die 30% van de voedselketen in handen hebben, waarbij 60% van wat wij dagelijks eten afkomstig is uit niet-westerse landen, van kleine boeren die in toenemende mate het westen omarmen en westerse landbouwsystemen gaan omarmen, ja dan denk ik dat je heel erg moet afvragen of Nederland eh, Engeland kan zich sowieso al niet meer van het eigen voedsel voorzien, Nederland kan dat ook niet en als je ziet dat steden altijd he, handelssteden waren en de landbouw zich in de periferie bevond, zeg maar omheen. Ja. Uh. Dan denk ik dat je uh, het als oplossing, zeg maar, voor economische vitaliteit. Dat het heel erg goed is in, in de Randstad. Waarbij je ook. He, toerisme is een hele grote speler geworden. En zo zijn er nog wel andere dingen. Het voedselbewustzijn van de mensen is weg. Uh, mensen, vroeger werden we geregeerd door armoede, honger, schaarste. Maar het is, is het nou wel of geen goed idee, die stadslandbouw? Verdwenen. Wat zegt u? Is het nou wel of geen goed idee? Ik vind het geen goed idee. Ik vind dat, dat Prins Klaus zei dat al in de jaren tachtig. Dat wij in Nederland gewoon ons moest nadenken over of wij op al die landbouwers die verdwenen of we daar recreatie uit moesten gaan. Ik ga naar meneer Veen, hij is uh, van uh, van de Wageningen Universiteit. Waarom is stadslandbouw wel een goed idee? Nou, het is een goed idee omdat, kijk, het gaat niet zozeer om die voedselproductie in die stad. Want ja, in, zo, in de stad kun je natuurlijk veel minder voedsel produceren... als op het, als op het uh, platteland. Dus daar gaat het eigenlijk niet om? Nee, het gaat juist om die verbinding met andere dingen... die in die stad belangrijk zijn. En dan gaat het om sociale cohesie, dan gaat het om obesitas... dan gaat het om reïntegratie van mensen... met afstand tot de arbeidsmarkt... dan gaat het om het teg tegengaan van verloedering... dan gaat het om, om zorg bijvoorbeeld voor mensen met, met Alzheimer. Die verbinding met voedsel... die maakt stadslandbouw uh, tot meerwaarde... En dat maakt het belangrijk om inderdaad toch door te gaan met die stadslandbouw. Obesitas noemt u omdat dan mensen meteen zien nou, om... van je moet gezond eten? Ja, bijvoorbeeld je ziet natuurlijk dat, dat, dat, dat, dat zeker kinderen steeds slechter gaan eten, steeds dikker worden. Die obesitas-epidemie die komt via Engeland vanuit Amerika naar ons toe. En als je dan kinderen weer leert, er zijn ook wel bijna hilarische filmpjes... ook wel op YouTube te zien van Jamie Oliver die dan met kinderen... Uh, uh, probeert aan te wijzen of ze vraagt van ja, welke groente is dit nu. En dat kinderen geen flauw idee hebben. En dan gaat het om een broccoli of om een tomaat. En nu kunnen ze om de hoek gaan kijken. En nu kunnen ze om de hoek gaan kijken. En niet alleen kunnen ze gaan kijken. Maar ze kunnen vaak ook zelfs meehelpen met, met het zaaien, met het oogsten. Uh, ze kunnen dat met elkaar doen. Uh, ze kunnen leren van, ook van, van producten van andere culturen. Uh, die, die daar dan verbouwd worden. Dus ja, dat heeft al zeker meer waarde. Mevrouw Wahnke, het gaat helemaal niet over de voedselproductie... als het gaat om stadslandbouw. Oh, het gaat over dus al dit gaat, soort andere dingen. Ja, Oké, okay, dus de stad gaat niet over economie. En je zou je ook, als obesitas is een, is een probleem... waarbij je ook zou kunnen zeggen, als je... Hè, de Randstad vind ik een heel ander iets... dan, dan middelgrote steden in Groningen, in Limburg, in, in, in Overijssel. Want daar heb je gewoon... daar kan je ook fietsen neerzetten, want beweging... Hè, niet voeding, maar ook beweging is goed, heel belangrijk. Nou, aan de andere kant is dit ook een van die ideeën die is geboren. Uh, het moet allemaal gratis. Er moeten allemaal vrijwilligers komen eraan te pas. En mensen ja, en minderheden. Daar wil ik, wel, daar wil ik toch volks, wel op reageren. Volk, ja, want uh, je ziet ja. juist nu dat er ontwikkelingen zijn waarin. Uh, stadsboeren zichzelf kunnen bedruipen. Ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld. Dat is in het Amsterdamse Bos. In het Amsterdamse Bos, daar heb je een kinderboerderij... gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. En iets verderop in het Amsterdamse Bos... heb je de Riedam-Hoeve, een geitenboerderij. Die mensen betalen pacht aan de gemeente Amsterdam. Maar er komen wel even twee keer zoveel kinderen... als op die kinderboerderij. He, dus je ziet dus dat, dat er dus een maatschappelijke dienst wordt geleverd... door een boer die daar zijn boterham mee verdient. Het zijn niet allemaal vrijwilligers dus? Het zijn zeker niet allemaal. Ja, het de zijn de de de stadslandbouw. hele Dat kan ik u uit de <laughs> vertellen. Ik ben daar geweest. Het zijn hele gemeene Maar afgezien daarvan... Ja. Het zijn dus kennelijk niet allemaal vrijwilligers... die zich bezighouden met de nou, stadslandbouw. Dit, dit is een voorbeeld dat bestond al voordat de, die geitenboerderij... Nou, ik die kan, de kan de ook de andere voorbeelden lang, geven. Ja. Ja. In, al in voorbeeld. Almere, stadsboerderij Almere... waar... Uh, waar wat zeg maar, uh, onder, uh, elke week twee koeien worden geslacht en aan het vlees wordt verkocht. En dan gaat op een zaterdagmorgen gaat, wordt er gewoon een paar honderd kilo vlees verkocht. En hoeveel en, mensen kunnen daarvan leven? Nou, dat, dat, dat gaat er niet hoeveel om. Dat daar, het gaat er daarvan. niet om dat daar de half Almere van kan leven, maar het gaat er wel om dat daar uh, mensen die belangstelling hebben voor voedsel dicht bij de stad dat kunnen kopen. En, uh, maar en maar is die stadslandbouw, meneer stad, is streekproducten. Ja. Dat is is, een ander, is die stadslandbouw echt nodig in, in Enschede of in Schiedam bijvoorbeeld? Ja, zeker. Nou, ik, ik, ik, ik kom zelf uit Ede. Nou, dan denk je Ede, een, een groot dorp op de Veluwe. Ja, daar ligt uh, voldoende mee. Nou, maar toch zie je dat uh, uh, ook daar uh, sprake is... van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook daar zie je dat er uh, problemen zijn rond obesitas. Dat het is gewoon een sociaal project, eigenlijk. Voor een, deel is, voor een deel zijn het zeker ook... Uh, so, dat sociale aspect is bij stadslandbouw heel belangrijk. Als er geen... Een sociaal aspect is, ja, dan, dan, dan, dan mag je het eigenlijk niet in stadslandbouw noemen. En bovendien zijn die staan die terreinen, die, die terreinen zijn leeg. Ja. Die ja. liggen daar braken. Er ja. ligt ja. een panbraak. Dus ja. dat kan prachtig gebruikt worden op die manier, toch? Ik vind het uh, eigenlijk heel vreemd. Want we hebben natuurlijk in Nederland in alle middelgrote steden en ook in grote steden parken en openbare groenvoorzieningen. Uh, ja, waarbij daar... de, wacht even, waarbij de leegstand... als je kijkt wie de eigenaren zijn van leegstand... dan zijn dat he, projectontwikkelaars, het zijn gemeenten zelf... die bouwgronden en lege panden en winkelruimtes... In, en dan moeten dus vrijwilligers... En andere, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die moeten dus e eigendom van een ander opknappen. Ja. Nou, dat doe je thuis ook niet. Eens. Meneer Fijn, het laatste woord daar nu. Rotzorgen. Nou ja, wat je, kijk, een gemeente heeft nu drie mogelijkheden. Eén is het leeg laten staan, het laten verloederen. Twee, er een park van maken, maar dat kost heel veel geld. Gemeentes moeten bezuinigen, hebben dat geld niet. Of drie dingen rond stadslandbouw uh, gaan, gaan ontwikkelen. Nou, en dat maakt het voor gemeenten een hele interessante optie. Waardoor je ze toch met veranderen, minder je kunt geld... De veranderen. Je kunt de leegstandswet Gebouwen staan langer dan drie jaar leeg. En de wet geldt is tijdelijk voor een jaar. Die is Voedselweskundige Keiren Vaneker heeft precies, toch het laatste woord. En Marcel Vijn, onderzoeker stadslandsrelaties in Wageningen. Hartelijk dank. ...voor deze discussie over stadslandbouw. Hmm. Ik ga er nog eens opnieuw over nadenken. Zometeen lunch onder leiding van Jurgen van den Berg. Nou, heel goed. vind ik wat Surf naar de gids.fm. Tot morgen allemaal. Mensen kiezen niet voor het beroep van docent omdat je veel verdient. Dat zal ook niet gaan gebeuren, zeg ik maar direct. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. Ik hoor vooral leraren ook weer zeggen, we hebben te weinig tijd. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1 Journaal. Heeft u een vraag voor bussenmaker... mail naar vraagteminister.nos.nl Stel uw vraag en luister morgenochtend om half naar Radio 1. Wees trots, leer veel en heb veel plezier en succes. Het nieuws van Nadekanten. Ford introduceert de supercomplete Monteo Platinum. Met Alcantara leden, touchscreen navigatie, xenonverlichting...